Vandaag gaan we het hebben over de lichtsnelheid. U vraagt zich misschien af hoe we daar in vredesnaam 15 minuten mee kunnen vullen. Volstaat een eenvoudig antwoord als 300.000 km per seconde dan niet? Nee, maar laten we daar wel beginnen. In een vacuüm heeft licht een snelheid van 299.792.458 meter per seconde. Dat is ongeveer een miljard kilometer per uur. Dat betekent dat maanlicht ongeveer een seconde oud is als het uw oog bereikt. Blue moon, you saw me alone. En ook dat de zonlicht maar liefst acht minuten oud is. Als de zon opeens zou doven, dan weten we dat pas acht minuten later. Ook het sterrenlicht is dus al flink oud. Al stelt het op de kosmische schaal weinig voor. Dat komt omdat de sterren die wij aan de nachtelijke hemel zien relatief dichtbij staan. De echt ver weggelegen sterren zijn te lichtzwak om door ons gezien te kunnen worden. Als u op een heldere nacht naar de sterrenhemel staart... ziet u bijvoorbeeld de heldere ster Vega in het sterrenbeeld De Lier. Het licht van die ster is ongeveer 25 jaar geleden dus in 1993 uitgezonden. 1993, weet u nog? Het licht van de eveneens heldere ster Mizar in de Grote Beer... inderdaad het stilpannetje, werd zo'n 83 jaar geleden uitgezonden. In 1935 dus. Oké, okay, nog eentje... In het sterrenbeeld de tweelingen, ook vaak goed te zien vanuit Nederland, staan de twee heldere sterren Castor en Pollux. Het licht van de ster Pollux is 34 jaar oud, uitgezonden in 1984 dus. duidelijk zijn dat dat druppels op een gloeiende plaats zijn in een heelal dat al 13,8 miljard jaar oud is. In plaats van 34 jaar oud licht zeggen we trouwens liever dat de ster Pollux op een afstand van 34 lichtjaar staat. Een lichtjaar is dus een afstand, geen tijdsaanduiding. Tenzij u misschien een heel makkelijk jaar achter de rug heeft, dan was dat misschien een lichtjaar. Maar in de astronomie is een lichtjaar de afstand die licht in één jaar aflegt. Ongeveer 9,5 biljoen kilometer. En trouwens, niet alleen licht. Alle vormen van elektromagnetische straling reizen in een vacuüm met de snelheid van het licht. U weet wel, ongeveer 300.000 kilometer per seconde. Licht heeft voor ons een speciale betekenis omdat we het met onze ogen... of eigenlijk specifiek met onze netvliezen kunnen waarnemen... Maar ook radiostraling, röntgenstraling, gammastraling, magnetronstraling en ultraviolet licht waar u factor 50 tegen smeert op het strand zijn voorbeelden van elektromagnetische straling. Het verschil zit hem in de frequentie. Ultraviolet licht betekent niks meer dan voorbij violet, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet en daarna ultraviolet. Opeens is het geen gezellig paars kleurtje meer, maar schadelijke straling. Hoe zit dat? Laten we eerst eens vaststellen wat elektromagnetische straling is. In tegenstelling tot geluid kan elektromagnetische straling zich in een vacuüm voortplanten. Sterker nog, elektromagnetische straling wordt afgeremd in een medium als lucht of water... Daarom lijkt een stok in het water een knik te vertonen. Een elektromagnetische golf is een combinatie van een elektrisch veld en een magnetisch veld. Zo gezien is elektromagnetische straling een golf met een bepaalde frequentie. Hoe sneller de trilling, hoe hoger het energieniveau per foton het zijn die vormen van elektromagnetische straling met een hoog energieniveau die ongezond voor ons kunnen zijn, zoals ultraviolet licht, röntgenstraling en gammastraling. Infrarode en radiostraling met een frequentie lager dan zichtbaar licht hebben ook een lager energieniveau per foton. En precies om die reden is dergelijke straling niet kankerverwekkend. Wel zijn er schadelijke warmte-effecten mogelijk bij hoge doseringen. Dat is bijvoorbeeld hoe een magnetron overwerkt. Ook magnetronstraling valt onder elektromagnetische straling. Los van de frequentie bewegen alle soorten elektromagnetische straling zich exact met de lichtsnelheid door een vacuüm. Als ergens een ster ontploft, komen zichtbaar licht, röntgen, gamma- en radiostraling van dat gebeuren dus op hetzelfde moment aan op aarde. De mooie plaatjes van de Hubble-ruimtetelescoop zijn gemaakt op basis van infrarood, zichtbaar en ultraviolet licht. Andere ruimtetelescopen concentreren zich soms op andere frequenties van elektromagnetische straling... Zoals bijvoorbeeld de Chandra-satelliet die specifiek naar röntgenstraling kijkt. Nu weten we al een heleboel over licht. En nu begint het ook vreemd te worden. Om te beginnen kan de lichtsnelheid alleen bereikt worden door deeltjes zonder massa. En u raadt het al, een foton heeft geen massa. Dat betekent dus ook dat een ruimteschip nooit de lichtsnelheid zal halen. Om dat te bereiken is een oneindige hoeveelheid energie nodig. En dat kan niet. Het is ook wel een interessante gedachte dat de lokale tijd voor een lichtdeeltje stilstaat. Voor een foton, want zo noemen we een lichtdeeltje dus... gebeuren vertrek van de ster en aankomst, bijvoorbeeld in uw netvlies, dus op hetzelfde moment. Dit heeft nog een gekke consequentie, namelijk dat een foton geheel stabiel is... Het verliest onderweg geen energie. Want daar is tijd voor nodig en daar is vanuit zo'n foton gezien geen sprake van. Natuurkundigen gaan ervan uit dat de lichtsnelheid in een vacuüm constant is. Op elk moment in de tijd en op elke plek in het heelal. Zo constant zelfs dat de officiële meter tegenwoordig gedefinieerd is als de afstand die licht in 1.299.792.458 seconden aflegt. Natuurkundigen gebruiken de letter C voor de lichtsnelheid... zoals in Einsteins beroemde formule E is mc -kwadraad. De lichtsnelheid in een vacuüm is de maximale snelheid voor materie en informatie. Maar zoals gezegd alleen voor materie zonder rustmassa, zoals een foton. En daarmee stappen we voorzichtig in het verwarrende terrein van Einstein's theoretische natuurkunde. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ruimtetijd, die stelt dat ruimte en tijd met elkaar verweven zijn. Omdat wij ons bijna ons hele leven dicht bij het aardoppervlak bevinden, lijkt de tijd lineair en volkomen voorspelbaar te verlopen. En bovendien los te staan van de ruimte om ons heen. Handig is het wel, als u tegen een golfbal slaat... legt die in voorspelbare tijd een voorspelbare afstand af. Maar sinds Einstein weten we dat alleen de lichtsnelheid constant is. Tijd en ruimte zijn niet alleen aan elkaar gekoppeld... maar zijn ook afhankelijk van de snelheden van de waarnemer... en van wat wordt waargenomen, en van de zwaartekracht. Dit effect is al meetbaar in gps-satellieten... ...die uiteraard verder van de aarde staan dan u of ik. Door hun baansnelheid verloopt de tijd voor een GPS-satelliet iets langzamer... ...dan voor de navigatie-app op uw telefoon. Ongeveer 7 microseconden per dag. Maar omdat de GPS-satellieten verder van de aarde staan en minder zwaartekracht ervaren... ...verloopt de tijd aan boord van de satelliet iets sneller dan op aarde. Ongeveer 46 microseconden per dag. Als deze effecten niet zouden worden gecorrigeerd... zou uw TomTom -tom of Google Maps u hopeloos in de verkeerde richting sturen. Nu links afslaan. Een beroemd gedachte-experiment is de tweelingenparadox. Stel dat Ellie en Nellie een tweeling zijn geboren op aarde. Nellie stapt in een raket... die met bijna de lichtsnelheid wegscheest van de aarde... terwijl Ellie op aarde blijft. Na een jaar vindt Nellie het wel best... Benieuwd naar hoe het met haar tweelingzus gaat, besluit ze om te keren en jaagt weer met bijna de lichtsnelheid terug naar aarde. Angle of trajectory, alpha 24 degrees. Maar aangekomen op aarde is Ellie al lang overleden, want de aardse tijd is al 200 jaar verder. De paradox is niet waarom dit gebeurt. Dat tijd langzamer verloopt voor een object in beweging ten opzichte van een stilstaand object... ...is al aantoonbaar met vliegtuigen en zoals gezegd gps-satellieten. De paradox is dat zowel Ellie als Nelly gezien kan worden als stilstaand... ...terwijl de ander als in beweging gezien kan worden. Not maar in werkelijkheid blijft Ellie gedurende de hele vlucht van Nelly... ...in hetzelfde referentiekader, de aarde terwijl Nelly twee keer haar referentiekader verlegt. Door deze asymmetrie verloopt de tijd voor Nelly minder snel dan voor Ellie. Het is voor ons soms moeilijk te vatten, maar de lichtsnelheid is constant... terwijl ruimte en tijd zich aanpassen aan de omstandigheden. Om af te sluiten nog een beroemde vraag. Stel dat een ruimteschip met de lichtsnelheid voortraast en de koplampen aanzet. Wat zien de mensen in het ruimteschip dan? We moeten beginnen met het ruimteschip in ons gedachte-experiment iets af te remmen... want een ruimteschip kan, zoals gezegd, niet met de lichtsnelheid voortbewegen. En zelfs als het wel kon, dan zou de tijd stilstaan en zou niemand dus ooit de koplampen aanzetten. Maar stel nu dat het ruimteschip met bijna de lichtsnelheid reist en iemand de koplampen aanzet. Kruipt het licht dan langzaam uit het ruimteschip? Het tegenintuïtieve antwoord is nee. Het licht beweegt zich nog steeds met precies de lichtsnelheid uit de koplampen. Maar gaat die lichtstraal dan niet sneller dan het licht? Want voor iemand die stilstaat en het ruimteschip langs ziet flitsen... ...moet het licht dan toch met bijna twee keer de lichtsnelheid uitgestraald worden? En alweer is het tegenintuïtieve antwoord nee... In werkelijkheid is de ruimtetijd voor het ruimteschip dusdanig aangepast dat een seconde voor de mensen in het ruimteschip langer duurt ten opzichte van iemand die stil lijkt te staan. Langer duurt ten opzichte van iemand die stil lijkt te staan. En om het compleet te maken meten de mensen in het ruimteschip in een langer durende seconde voor hun dat het licht dezelfde afstand aflegt als dat voor ons stilstaande mensen het geval zou zijn bij de lichtsnelheid. Kortom, onze linealen en klokken zijn het niet meer eens, maar het netto resultaat is hetzelfde. De lichtsnelheid blijft precies 299.792.458 meter per seconde. En met deze enigszins verwarrende conclusie zeg ik tot volgende keer...